12 uur. NPO Radio 1, met Margreet Rijntjes en Hovert van Brakel. Goedemiddag, over een uurtje Olympisch kampioen Jorien Mos bij ons op de perstribune. En zometeen Gerard van der Wulp, voormalig hoofdredacteur van het NOS-journaal, ooit correspondent in Washington. En vroeger ook nog directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst. Nederland riep het verbod op pulsvissen over zichzelf af. Er wordt er veel over in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Nederland heeft het aan zichzelf te wijten... dat de pulsvisserij begin dit jaar werd verboden door de EU. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Pulsvissen is een relatief nieuwe manier van vissen... waarbij stroom wordt gebruikt. De methode is omstreden, omdat nog niet duidelijk is... wat de effecten ervan zijn. Consument Thomas Spekschor in Brussel. Ja, Thomas, jij hebt het onderzoek gedaan. Waaruit blijkt dus dat Nederland dat verbod over zichzelf afriep? Wat heeft Nederland dan verkeerd gedaan? Ja, dat pulsvissen dat is uh, in principe verboden in de Europese Unie. Maar Nederland heeft uitzonderingen aangevraagd. In 2010 uh, heeft Nederland ook gekregen, maar dan wel met als voorwaarde dat daar wetenschappelijk onderzoek bij zou worden gedaan. Twintig schepen kregen die, uh, kregen die pulsvisvergunningen. In 2014 waren er nog eens een keer veertig schepen die die pulsvisvergunningen kregen. Ook met het idee wetenschappelijk onderzoek moeten jullie doen. Maar dat wetenschappelijk onderzoek heeft jarenlang op zich laten wachten. Pas in in 2017, dus zeven jaar nadat de, vissen, eh, nadat de eerste schepen met die puls zijn gaan vissen... Eh, is dat onderzoek daadwerkelijk gedaan. Zijn er daadwerkelijk gegevens op schepen verzameld? En daardoor is dat onderzoek nu nog niet af. Heeft het Europees Parlement dat niet mee kunnen nemen in zijn afweging? Eh, en is uiteindelijk heeft het Europees Parlement afgelopen januari... voor een verbod op pulsvissen gestemd. Eh, en daar heeft, daarmee heeft Nederland zich toch wel eh, flink in de eigen voeten geschoten. Want uh, Nederlandse vissers zijn juist heel afhankelijk van dat pulsvissen... en die verdienen daar juist heel veel geld mee. Uh, dus Nederland was daar erg kwaad over dat dat is uh, verboden. Ja, dat hef... is achteraf dus aan Nederland zelf te wijten. Ja, heeft minister Schouten van Landbouw daarop gereageerd? Die heeft daarop gereageerd. Zij zegt, ja, we hebben de afgelopen jaren wel degelijk heel veel onderzoek gedaan. Uh, ze zegt wel, ja, misschien is dat achteraf allemaal een beetje te laat, uh, te laat op gang gekomen. Maar, zegt zij, het is maar heel erg de vraag of de Fransen... Uh, want het zijn met name Fransen die tegen het pulsvissen zijn... of de Fransen uh, zich hadden laten overtuigen door dat onderzoek... als dat wel af was geweest. Ja, het is dus allemaal uh, laat wel op gang gekomen nu. Uh, krijgt Nederland nog wel de tijd van Brussel om dat onderzoek af te maken? Dat is ook heel erg de vraag of dat nog gaat gebeuren. Hier in Brussel denken ze, ja, de afgelopen zeven jaar... heeft Nederland de kans gehad om dat onderzoek te doen. Het is nog steeds niet afgerond en misschien is het wel een keer mooi geweest. Het Europees Parlement wil dus in ieder geval een totaalverbod op pulsvissen. De Europese Raad wil dat pulsvissen flink beperken. Nederland is er nu in Brussel voor aan het vechten... om dat toch voor elkaar te krijgen, om toch het pulsvissen in stand te houden. Maar ja, dat wetenschapsargument, dat zullen ze... Daarbij in ieder geval nog maar moeilijk kunnen gebruiken. Dat zal in Brussel weinig meer geloofd worden. Dankjewel, Thomas Weksschoor. In een kerk in het Zuid-Franse Trebbe... zijn zojuist de slachtoffers herdacht van de terreurdaad van afgelopen vrijdag. In een supermarkt hield een moslimextremist mensen gegijzeld. Een agent kon de dader ertoe bewegen een aantal gewonde gegijzelden te laten gaan. als hij zelf hun plek zou innemen. Later werd hij beschoten door de gijzelnemer. Hij overleed samen met drie anderen aan zijn verwondingen. Consonant Frank Renaud. Ja, Frank, hoe wordt er vandaag in Frankrijk stilgestaan bij die gijzeling? Nou, om half elf vanochtend begon die mis in Trebbe zelf... Hè, die nu net is afgelopen. Dat was voor luitenant-kolonel Arnaud Beltram. De kerk zat echt stampvol. Veel mensen moesten buiten blijven omdat ze niet meer naar binnen konden. Maar daar kon de mis wel via geluidsspeakers gevolgd worden. In het milieu van de terwijl de van de vonderdag... een man heeft een vrouw en de zijn vie. Je sais aujourd'hui, par les témoignages nombreux que j'ai reçus, que le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame joignait à ce dévouement de soldats... Nou, er werd dus stilgestaan bij de dood van die gendarme, Arnaud Beltran... bij zijn heldhaftige optreden in de supermarkt. Er zaten slachtoffers in de kerk, er zaten familieleden in de kerk... medewerkers van de supermarkt, ook de directrice van die supermarkt... en ook politieagenten natuurlijk die betrokken waren bij de actie vrijdag. Nou, later deze week zal de Franse Tweede Kamer ook nog een eerbetoon brengen... aan de vier dodelijke slachtoffers die zijn gevallen bij die aanslag. En dan volgt er natuurlijk ook nog die nationale ceremonie... zoals president Macron bekend heeft gemaakt. Ja, en nationaal eerbetonen ook voor die eh, voor Arno Beltram. Hè? Wat is daarover bekend? Nou, heel weinig tot nu toe. Alleen eigenlijk, maar dat hij er komt. En dat heeft president Macron bekendgemaakt na overleg met zijn belangrijkste betrokken ministers bij de terreurdaad van vrijdag. Maar wanneer het gaat gebeuren, hoe het gaat gebeuren en waar het gaat gebeuren, daarover wordt nu nog allemaal overlegd met de familie allereerst van de gedode agent. Maar ook met betrokken ministeries, politie en andere diensten natuurlijk. Het idee tot nu toe is wel dat dit soort diensten doorgaans in Parijs plaats hebben. En dat er ongetwijfeld ook een toespraak van Emmanuel Macron, de president zelf, zal zijn. Dankjewel Frank. Een Britse journalist heeft in Dubai tien jaar cel gekregen... omdat hij zijn vrouw na een ruzie met een hamer heeft gedood. Hij had voor de moord de doodstraf kunnen krijgen. Waarom de straf veel lager uitviel, is nog niet duidelijk. In Venezuela is José Abreu overleden. De man die kansarme jeugd in achterstandswijken de kans gaf om samen muziek te maken. Dit muzikale project dat bekend werd onder de naam El Sistema kreeg wereldwijd navolging. Abreu was 78 jaar. In Venezuela zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Op tientallen basisscholen hebben leerlingen en docenten... last van hoofdpijn en misselijkheid doordat de ventilatie niet deugt. Schoolbesturen zeggen tegen het programma Reporter Radio... dat de mechanische luchtventilatie in de vaak pasgebouwde scholen... niet goed werkt. Het NOS Het NOS-journaal. seizoen van de Formule 1 is vanochtend vroeg echt begonnen. De Duitse Sebastian Vettel won op het circuit van Melbourne... in Australië de eerste race. Hans van Lozenoort heeft het allemaal gevolgd... Ja, Hans, de Nederlandse ogen zijn natuurlijk allemaal gericht op Max Verstappen. Hij startte vanaf de tweede rij. Hoe ging zijn race? Zijn race ging niet al te voorspoedig. Het ging eigenlijk bij de start al mis. Want daar verloor hij een positie aan de Deen Kevin Magnussen... met de, met de Haas-auto. Dus Verstappen vanaf de vijfde plaats. En daarna heeft hij steeds problemen gehad met de auto. Met het stuurgedrag. Met de wat hardere banden waarvoor hij gekozen had. Heeft tenslotte ook zo'n spin van 360 graden... heeft hij gelukkig onder controle weten te houden. Zakt terug naar de veertiende plaats. En ja, Verstappen is tenslotte nog als zesde geëindigd in deze Grand Prix. Maar... Is beslist niet tevreden met het resultaat. Nee, vettel wonders van de wereldkampioen Hamilton. Verrassende winnaar. Ja, toch wel, omdat Hamilton oppermachtig was tijdens de training al. En in de race leek dat ook zo te zijn. Maar op een gegeven moment vielen allebei die haasauto's uit. Eén bleef staan op de baan. Toen volgde een periode met een safety car. En daar heeft Ferrari handig van geprofiteerd. Vettel bleef wat langer doorrijden. Ging toen snel naar binnen voor, uh, naar binnen voor andere banden. En kwam als koploper weer uh, terug voor Hamilton. En Hamilton heeft nog wel de aanval geopend, maar kwam hem niet voorbij. Dus toch wat dat betreft een kleine verrassing. Ja, en Wat zegt deze winst van Ferrari voor de komende races? Nou, het zegt in ieder geval dat, dat die Ferraris een betrouwbare indruk hebben gemaakt... bij die eerste Grand Prix. Maar normaal gesproken is Hamilton met de Mercedes wel wat sneller. Dus die, die staat er de volgende keer gewoon weer bij. Hans van Loosnoort. Het weer Wolkenvelden, maar ook zon bij 9 tot 12 graden. Morgen eerst vrij zonnig, maar al snel neemt de bewolking toe. En valt er vooralsmiddags een enkele bui bij 9 graden. Daarna ook wisselvallig met woensdag in het noorden kans op winterse neerslag. NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Zo dadelijk na de reclame, de oud-hoofdredacteur van het NOS-journaal... Gerard van der Wulp, hij keek deze week uit pure belangstelling... naar alle uitzendingen rondom de verkiezingen. En wat hij daarvan vond, vertelt hij zo dadelijk. Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. cdctandzorg.nl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 De Pestribune met Govert van Brakel en Margreet Rijntjes. Goedemiddag en goedemiddag onze gast Gerard van der Wulp. Welkom. Dank. Uh, thank you for having me, zeggen ze yes, dan in Amerika. We're happy you're here. <laughs> Hoofd RVD ben je geweest. Onder andere ook hoofdredacteur van het NOS Journaal. Je hebt nog een heleboel andere dingen gedaan. Um, ja, Dat hele gemeenteraadsverkiezingen Circus ligt hier achter ons. Een uh, voormalig hoofdredacteur van het NOS Journaal... Volgt hij alles? Kijkt hij zo'n hele week? Als ik in Nederland ben wel, ja. Um, en was je in Nederland? Ik was in Nederland, <laughs> ja. Overigens tegenwoordig um, kan je ook in het buitenland alles volgen. Ja. Toen ik voor het eerst naar het buitenland ging in 1996... toen was je ook echt weg. Uh, zelfs teletext kon je niet volgen. Er was uh, nog uh, nauwelijks internet. Uh, en nu is de wereld heel klein geworden. En je kan vanuit uh, waar je ook bent gewoon uh, live of terugkijken. Alle programma's uit Nederland. En doe je dat dan ook? Uh, ja, dat blijf ik wel een beetje doen. Ja. Uh, ook al omdat uh, als ik in het buitenland was, was ik daar namens Nederland. Ja, want je was een Nederlandse organisatie in Amerika. Uh, ja, en ik ben ook uh, plaatsvangend ambassadeur geweest in uh, Amerika. En ik ben vertegenwoordiger van Nederland in de Cariben geweest. Uh, en, en dan is het wel heel erg nodig dat je weet wat er in Nederland speelt. En uh, doordat die verbindingen zo enorm vooruitgegaan gegaan zijn, is dat functioneren natuurlijk ook uh, sneller en maar ook makkelijker geworden. Ja, en Balhalla is het geworden wat dat betreft. Zeg dat. Welkom op de Perstribune. Twitter mee met hashtag de Perstribune. Twee uur media sport op NPO Radio 1, de Perstribune. Na ene, Olympisch kampioen Jorien Ter Mors. Deze week nog verkozen tot beste schaatster van het afgelopen seizoen. En verder is Ron van Gouwen. hier natuurlijk onze tv recensent media Cassie Kijker rond. Mediacircus, waarover? Uh, om kwart voor twee uh, Kijker gaat onder andere over het nieuwe programma van De Toppers. Ik ben vriendjespolitiek op het spoor gekomen. En in het mediacircus, hoe uh, profiteren de Formule 1-media in Nederland van de Max Verstappen-mani? Tot zo. Leuk, zijn we benieuwd naar. Geert van der Wulp, ik zei het, voormalig uh, hoofdredacteur van het NL Journaal, hoofd RVD geweest, correspondent in Washington, nog een heleboel andere dingen. Um, we gaan heel even terug in de tijd. Begin jaren tachtig, uh, jij was toen politiek verslaggever, 1986 gemeenteraadsverkiezingen. Uh, en jij moest aan de bak, want jij interviewde VVD-minister Rudolf de Korte over de uitslag en de gevolgen daarvan voor de landelijke partijen. Komt-ie. Ja, meneer de Koyten, een vraagje aan u als partijpoliticus, want dat bent u eigenlijk nog steeds. Hè? De CDA en VVD schommelen samen zo rond de 50%. Hè? Het kabinet, vraag: houden die de meerderheid? Wat denkt u? Als u daar op dat bord kijkt, dan ziet u, als u goed optelt, dat het uh, 51% is. Maar nogmaals, we zijn hier niet bezig met de landelijke verkiezingen. Dit zijn gemeenteraadsverkiezingen. Maar als u hier zo naar kijkt, naar deze cijfers, dan denkt u dat uw ministerschap geprolongeerd kan worden? Ik denk in ieder geval dat als je deze gemeenteraadsverkiezingen als de beste soort van peiling mag beschouwen, dan vind ik het heel bemoedigend. En u bent dus ook weer in voor een ministerszetel, begrijp ik? Ik ben gekozen als Tweede Kamerlid. Als zodanig ben ik in eerste instantie verkiesbaar. Sterk. Ja. <lacht> Ik zit net te denken Gerard, uh, dat was natuurlijk weer de kabinetsformatie 86. Volgens mij is hij geen minister meer geworden toen. Was dat niet de Rietkerk die op Binnenlandse Eet, Zaken ja, kwam? Ja, dat moet ik even heel... Ja, ik weet het maakt ook niet uit. Rietkerk, uh, nee, ja, de nou, korte was na Rietkerk. Rietkerk uh, was in 1982 uh, is okay. die, uh, in het eerste hmm. kabinet... Lubbers als minister van Binnenlandse Zaken geweest. Voor zover ik mij ja. dat herinner hoor. Want we hebben het over 35 jaar geleden. Ja, he, als je ja, me nou, van tevoren had gevraagd, had ik het had even Had je het even opgezocht? Even opgezocht het maakt niet uit. Nee, wat, wat we wel echt heel erg terug horen is gemeentelijk, landelijk. Hè, als ja. maar weer de landelijke kopstukken bij gemeenteraadsverkiezingen... er is niks ja. veranderd in al die tijd. Dat ban je ook niet uit, neem ik aan. Nee, dat, is dat ook hoeft ook zo. niet. En, um, alle verkiezingen zijn natuurlijk ook een graadmeter voor, uh, voor hoe, het, hoe het er landelijk voor staat. En dat was nu ook weer het geval. Maar als je dit fragment hoort, ik herinner me daar echt helemaal niks meer van. Nee. Um, is er inderdaad heel weinig veranderd. Ook toen uh, vroegen we maar na de gemeenteraadsverkiezingen... naar de impact uh, voor uh, landelijk. Uh, en ook nu zie je weer allerlei analyses... over wat het voor, uh, voor de landelijke verhoudingen betekent. De ene is weer een klein beetje sterker geworden... en de andere weer een beetje zwakker. Niet in zetels, maar moreel, zullen we maar zeggen. Uh, en zo, gaan ze, zo gaan, gaat dat spel weer met elkaar verder. Want als je zo luistert naar jezelf, hè, 32 jaar later... je zit wel door... Ja. Was je, een, was je een, een bijtertje? Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee? Ik, ik, ik denk dat ik veel uh, meer bezig was met analyses en met de, uh, de duiding van het nieuws. Dat was ook mijn rol hè, daar, dan dat ik met, uh, met de verslaggeving bezig was. En interviewen is, niet, is nooit uh, een van mijn specialiteiten geweest omdat je dat niet wilde, of omdat je andere ja, om, Omdat toen ik bij de televisie kwam, ik eigenlijk vrijwel direct in, in, uh, in de rol kwam van uh, politiek presentator in Den Haag. Uh, en dan ben je gewoon het meeste van je tijd ben je bezig met, uh, met het duiden van het nieuws. Overigens, op een hele andere manier dan nu. Ja. Want nu sta je met, je met je poten in het bluswater. Zal ik maar zeggen. Overal op locatie en waar dan ook. En heet van der Naald. Uh, en in die tijd was, zat ik in de studio. Met zo'n bordje naast me. Ja. Uh, hardboard, bordje waarop geschilderd was. NOS. Uh, Den Haag. Studio Den Haag of iets dergelijks stond daarop. En uh, ik hield mijn praatje recht in de camera. Achter een bureautje. Uh, heel gezagvol. Uh, ja. Toen. Nu maar kon meer, je goed natuurlijk. genoeg duiden dan? Als je eigenlijk niet met je poot in de bluswater stond? Uh, nou ja, dat was natuurlijk uh, uh, uh, anders dan het, uh, dan het nu is. Tegelijkertijd natuurlijk kan dat. Want je had natuurlijk wel telefoons toen in die tijd. Ik had ook de eerste... De ouderwetse de eerste de zwarte bakkerliet. Autotelefoon in die jaren. Zeg maar Gerard, ik vroeg me wel af. Ben je niet... Ik, toch een zekere zin afgunstig als je kijkt naar welke technische uh, mogelijkheden er vandaag de dag zijn om zo'n avond door ja, te komen. Enorm. En wat, wat mis je dan? Ja, ik mis uh, de, de, de overschakelingen die ja. je nu ziet. Hè? De, de overschakelingen op zo'n zo verkiezingsavond. Uh, ik denk dat er wel zes, zevenentwintig locaties waren waarna men uh, toe kon overschakelen. En in die tijd was het twee of drie. En dat moest met hele grote straalzenders... die je drie dagen van tevoren daar naartoe moest sturen. En een hele organisatie zat er omheen. Er zit nu ook een hele organisatie omheen. Maar um, je hebt veel en veel meer mogelijkheden om over te schakelen. Er zit overigens wel een schaduwkant aan, aan het uh, geheel. En die schaduwkant is dat um, de verslaggever ter plekke... ook tevens zijn eigen eindredacteur is. Um, dus het nieuws wat wij als NOS toen geacht werden te duiden in een context te plaatsen, um, dat moet allemaal veel sneller. Dat gaat allemaal veel meer heet van de naald. Er is weinig gelegenheid om te toetsen aan collega's of aan een hoofdredacteur bijvoorbeeld. Um, en zie je dat? Vallen jou op zo'n avond nou, dingen op dat je denkt, ja, als daar nou ja, een hoofdredacteur is, overheen was gegaan? Ja, ja, ik geloof dat iedereen daar al een plasje overheen gedaan heeft. Dat is uh, die dansschool die erin, die erin zat. Ja, de dansschool uh, daarvan, voor mensen die het niet gezien hebben. Ja, dat was een verslaggever die even bij een dansschool ging. Ja, naar mensen die daar gewoon lekker aan het dansen waren... en helemaal niet bezig waren met de gemeenteraadsverkiezingen. De gedachte is dus heel aardig. eens Even kijken ja. waar de gewone mensen mee bezig zijn. Maar hier werd het uh, ja, toch net iets te veel in het uh, ridicule getrokken. Natuurlijk zijn er ook mensen niet met de gemeenteraadsverkiezingen bezig. En dat is helemaal niet, uh, niet erg. En daar hoef je ook niet voor joker voor gezet te worden. En jij vond en dat dat, ik dat, ik ja? vond dat het hier met deze mensen wel een beetje gebeurde. Ja. Uh, niemand kan er iets aan doen, denk ik. Dat gaat dus inderdaad door die, uh, doordat je uh, ter plekke eigenlijk pas beslist hoe je het uitzendt en wat je uitzendt. Um, maar ja, die lijnen zijn dus heel kort. En dat Hoogleden, bedoel je als daar een eindredacteur of een hoofdredacteur tussen had kunnen zitten... Ja. qua tijd en uh, even een denkmomentje, dan was dat niet gebeurd. Als die hoofdredacteur ja. net zo gedacht had ah, als, als ik... Jij, he, ja. je hebt ook hoofdredacteuren die dat nou, nou, ja. prachtig zouden hebben gevonden. Ja, aan wie denk je dan? Um, uh, mijn opvolger in de tijd, Nico, Nico Haas, Haasbroek. Haasbroek. Ja, jij ja, ja, ja. weet die naam vast wel, ja. Die, dan zit je gewoon die, bewust die is te erg bezig geweest ja? met het, het zogenaamde opleuken van het journaal. Ja. Um, Vond je dat erg? Dat vond ik een verkeerde keuze. Ja. Uh, ik, ik, ik heb in die tien jaar dat ik hoofdredacteur was. overigens samen met Ed van Westerlo, uh, die directeur was in dat ja. tijd. Uh, waren wij er altijd op gericht om het journaal een serieuze nieuwsbron te laten zijn. Ja. Zodat uh, de mensen. Het publiek, als het erom gaat, naar dat journaal toe gaat. Gaan. En niet uh, uh, alleen maar naar het journaal gaan omdat ze er onderhouden worden. Ja. Uh, we hebben dus ook altijd gewerkt met die zogenaamde sandwich-formule. Uh, enerzijds nieuws waarvan wij vonden ja. dat het van belang was. Ten behoeve van hun maatschappelijk functioneren. Ja. Dat de mensen daarvan kennis namen. En anderzijds nieuws waarvan we veronderstelden dat het de mensen ook echt interesseerde En daar een mix van, van die twee. Um, waarbij voorop stond inderdaad het... Uh, um, het uitleggen en het in context plaatsen ja. ook van het nieuws. Niet alleen maar voorlezen in, in, in een minuut, hè, zoals we in de uh, 70, 60, 70 jaren, toen het journaal begon, toen uh, een item was nooit langer dan een minuut of anderhalve minuut. En dan gingen we weer naar het volgende. ANP-radio-nieuws, zullen we maar zeggen. In de tijd. Ja, ja. Uh, wat, ja uh, wat ook niet meer bestaat. Um, en we zijn toen ook overgegaan naar uh, tenminste één onderwerp per dag, dat we wat verder uitdiepen. Waar had je zien? dat idee opgedaan had je dat in Amerika gezien of ja, dacht ja. jij Um, die commerciële die komen eraan, wij ja. moeten daar een antwoord op geven. Ik heb het niet in Amerika gezien. We hebben het, want in Amerika was het, was het nieuws al heel lang vercommercialiseerd. Hoewel je daar wel um, eruit kon halen... dat men de nieuwsitems wel serieus bleef benaderen. Um, maar ik heb het ook in grotere Europese landen gezien... waar de publieke omroepen uh, vrij lang op de serieuze toer zijn gebleven. Maar als je terugkijkt nu dan zie je dat uh, in die jaren dat de commerciële omroep... dus in Nederland van start ging, 1989 als ik het wel heb. Ja, is goed. Toen kwam RTL, werd als onze concurrent. Ik was toen net twee jaar hoofdredacteur. Uh, en uh, we hebben toen het journaal in, uh, in, in twee, drie jaar tijd... omgebouwd van een toch wat... Uh, nou, ambtelijk is niet aardig. Institutioneel. Mens, maar institutioneel, laten we het zo zeggen. Institutionele organisatie naar een... Nieuwsorganisatie die 24 uur per dag nieuws bracht. Um, toen ik kwam als hoofdredacteur, toen maakten we... Um Eén journaal per dag, het acht uur journaal. Vijf minuten om zeven uur was een korte samenvatting van wat komen ging. En tien minuten om half elf en dat was een samenvatting wat geweest was. Maar we richtten, de hele organisatie was gericht op acht uur. En die hebben we in, uh, in een aantal jaren tijd, nou, eigenlijk vrij snel, omgebouwd tot een 24 uur organisatie met van het zeven uur s ochtends tot middernacht uh, journaals. Ik had er ook een reden voor. Wij hadden daar een reden voor. Want het bereik uh, van het journaal, dat verminderde enorm. In de 80e jaren nog had je Nederland 1, 2... en toen kwam Nederland 3 erbij, midden 80e er jaren. En je kon België nog zien. En dat was eigenlijk uh, alles wat je op de kabel kon zien... behalve in de randgebieden, daar kon je Duitsland nog, uh, nog een beetje volgen. Uh, onvoorstelbaar nu, hè, omdat dat zo is. En op Nederland 1 en Nederland 2... Uh, daar was het journaal om acht uur... werd op beide zenders uitgezonden. Dus je had een kijkdichtheid van 90% zo ongeveer. Als je zat. Dat was ook de jaren waarin ik dus het politieke nieuws presenteerde. En dat had dus een veel grotere herkenbaarheid... dan het tegenwoordig heeft als je, als je dat werk doet. Maar we gingen dus van die, uh, van die fase, van die periode... waarin het journaal, uh, je, je bijna verplicht naar het journaal moest kijken om acht uur... naar de fase waarin commerciële televisie erbij kwam... Nederland 3 erbij kwam... Uh, de, het omroepbesturen samen besloten dat het journaal niet meer op 1 en twee tegelijk hoefde te worden uitgezonden. Want daar kon dan een leuke uh, quiz uh, tegenover gezet worden. Dan houden we wat meer kijkers vast, er ligt. Uh, was toen de gedachte. Uh, en dus het bereik van het journaal dreigde dus ook omlaag te gaan. Dus wij zijn er toen overgegaan niet op het bereik per acht uur journaal, maar op het bereik per dag per dag zoveel mogelijk mensen proberen te bereiken met je nieuws... en proberen de belangrijkste nieuwsbron van Nederland te blijven. Ja. Ik wil er nog één opmerking over maken. Uh, in die jaren was het zo dat, we, uh, dat de publieke omroepen in uh, Europa... bijna allemaal de concurrentieslag met de commerciële verloren. Het nieuws van de publieke omroep heeft die slag gewonnen. Want het nieuws van de publieke omroep is... Tot op vandaag nog steeds de belangrijkste nieuwsbron En heb je daar een verklaring, verklaring voor, Hoe kan het dat, dat het NOS-journaal nog immer dat imago heeft van de betrouwbare nieuwsbron in Nederland? Hoewel anderen dan misschien Ik denk, ook dan goede, weer, ja, goede redacteuren aannemen ja, en ja. goede hoofdredacteuren ja. aanstellen. Ja. Die, uh, die, dat, die, die die waarde van het NOS-journaal, namelijk die centrale positie die het heeft in de Nederlandse samenleving. die dat koesteren en niet uh, weggooien met, uh, met uh, allemaal entertainmentnieuws. en nieuws dat er niet echt toe doet om maatschappelijk te kunnen functioneren. Goede redacteuren aannemen, waaronder jouw ja. eigen zoon. Ja. Ja. Xander van der Hulp. Ja. En het grappige is, ik keek jou net aan van dichtbij en ik dacht... jeetje, wat lijken jullie eigenlijk ongelooflijk op elkaar. Nee, hoor, hij lijkt op zijn moeder. Ja, naam ja. nou maar ook op jou. Hij is knap en ik niet. Hij is knap. Kijk eens aan. Ik heb een knappe man aan de telefoon. Xander van der Hulp. Goedemorgen. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij, uh, jij bent je vader eigenlijk uh, opgevolgd, ook de journalistiek ingegaan. Wat is nou de grootste les die je van hem hebt meegekregen? Uh, ja, ik denk er zijn er nogal wat. Ik heb uh, veel dingen tot nu toe hetzelfde gedaan. Uh, ik denk toch, het belangrijkste wat ik van hem meegekregen heb... is de ja, liefde voor de politiek en voor de journalistiek. En vooral dat je als je dat dan doet, als je daar dan aan het werk gaat... dat je heel toegewijd moet zijn. Dus uh, zorg dat je er altijd bent, niet vies zijn van hard werken. Uh, balen als je uh, een keer niet in Den Haag bent en er gebeurt iets... Dat zijn echt wel dingen die ik van hem heb ja. meegekregen. En heb je, heb je ook uh, tegen hem moeten opboksen? Dat zei je volgens mij in het Max Magazine. Het veelgelezen Max Magazine. Het veelgelezen, ja, in ja. De, de, dat geruchtmakende interview ook, <lacht> dat weet ik nog wel. Nee, maar nu een antwoord, uh, uh, Xander. Nee, ja, na, ja, natuurlijk. Ik ben al uh, als ik, toen ik in Den Haag uh, aankwam, tien jaar geleden, dat was net nadat hij daar weg was als uh, hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst dan kom je daar natuurlijk wel als, uh, als de zoon van binnen. Er zijn heel veel mensen die jaren met hem op het binnenhof hebben gezeten... en nu ineens met mij. Maar ja, door de jaren heen, en dat ging eigenlijk wel heel snel, hoor... Uh, uh, uh, ja, kwam er gewoon een generatie in Den Haag die mijn generatie is... en niet meer die van hem. Dus ik ben blij dat jullie vandaag hem aankondigden... ook als de vader van Xander van der Roel. <lacht> dat uh, was wel een doorbraak. Ja, het werd tijd, hè? Ja, ja het werd tijd, ja je ja, hebt nooit radio gedaan, hè, Gerard? Geloof ik. Uh, nee. Nee, heb hè? Nee. Xander, wel. Jij gaat Radio 1 doen, toch? Ja, vanaf uh, maandag eigenlijk. Hè? Want Joost Vullings, de vaste uh, uh, ja, vast, uh, stem van uh, Radio 1 in de ochtend, Radio 1-journaal, die is uh, vertrokken bij de NOS en die mag ik gaan opvolgen. Dus vanaf uh -huh. nu uh, veel meer radio, dat vind ik leuk. Oh ja? Ik dacht eigenlijk dat televisiemensen ja. radio er een beetje bij deden, Xander. Ja, maar eh, tegenwoordig is het zo, zeker bij de NOS... dat radio en televisie veel meer gecombineerd zijn. We vertellen gewoon het nieuws. En of ik dat nou bij Paul of Jinek aan tafel vertel... Of in het 8-heer-journaal of het Radio 1-journaal... Ja. dat maakt mij zelf eigenlijk niet zoveel uit. En op de radio heb je vaak iets meer tijd om te vertellen... Dat is waar. Uh, ja, wat, de, wat je opvalt. En blijf je wel, wel vloggen wat je nu heel veel gedaan hebt... met, uh, met hoe heet die, Vincent oh, nee. Rietbergen en, en Joost... Sorry? Ja, iets minder wel, denk ik. Oh. Omdat ik... Uh, ja, we hadden voor dat vloggen hadden we natuurlijk de formatie als uh, belangrijk thema. En uh, daarna de gemeenteraadsverkiezingen. En ik vind het zo belangrijk dat er echt een thema is. Want anders wordt het misschien uh, ja. een beetje te lollig. Er, er moet er wel een doel zijn om een bepaalde uh, ja, gebeurtenis... of een uh, langduriger evenement onder de aandacht te brengen... van nieuwe groepen uh, kijkers. Um, dat is al gelukt. Maar het is nu, ook, nu vind ik het weer leuk om weer eens wat langer... te en diep er te praten op ja. de radio. Nou, Heb je nog goede raad voor je vader voor de komende 40 minuten? <laughs> uh, ja, ja, ja vertel, vertel, vertel. Laat het achterste van je tong zien. Vertel hoe mooi het vroeger was. Ja, dat zeg je als journalist, hè? Niet als familielid, denk ik. Ja, ja. ja. ja. We gaan ah, okay. het proberen. Xander, dank je wel. Ja. Dank je. Dag. Het achterste Dag. van je tong, dat is waarschijnlijk dan iets wat jij niet vaak doet. Het achterste van je tong laten zien, Gerard van der Wulp. Nou, op aangelegen momenten wel. Uh, maar als het uh, niet uh, strikt nodig is, dan uh, moet je daar altijd uh, diplomatiek mee, mee omgaan. Ja. Want in datzelfde veelgeprezen Max Magazine... Um, zegt Xander ook dat sinds hij kinderen heeft gekregen... jij complimenteuzer bent geworden. Ja. Voor zei, het gelezen, hè? Uh, ja, ja, maar ja. dat is ook al een tijdje geleden. Ja. geleden ja, nee, ja. Ja. Ja. 2016, uh, maar... Ja. Uh, dat zou best kunnen. Ja, iedereen wordt, uh, wordt milder naarmate dat, uh, dat de leeftijd voordat, denk ik... je krijgt wat meer inzicht in het leven... En, uh, wat er wel en niet mogelijk is, enzovoorts. Ja, maar hoe heb jij dan politieke liefde, wat Sander zegt, dat, heb je op hem overgebracht, de liefde voor de politiek. Dat zei die ja, net. Ja, dat... Zou hij dat gewoon meegekregen hebben en dat het zo ontstaan okay, is? Ook heb je er veel over gesproken aan de etafel? Bij ons thuis ging het er heel oh, ja? vaak over. Ook omdat mijn echtgenote zeer geïnteresseerd ja. is in, uh, in de politiek... en in het uh, bestuur van het land en dat soort zaken. Um, dus het ging er veel over. Zij, uh, hij had zich er ook tegen kunnen afzetten, ja. natuurlijk. Hè? Want, uh, nou, ja, als als ik het weet bijvoorbeeld van kan... Martine van Os, onze Max-collega. Ja. Uh, bij haar vader Joop van Os kwam Joop, de hele ja. PvdA-top thuis... Ja. Zij heeft daar een vreselijke hekel door aan de politiek gekregen. Dus het kan andersom ook uitwerken. Ja, ja, ja, ja maar, ik, maar bij jullie werkt het stimuleren. Joop was ook um, meer participerend. Ja, die was ook lid van de PvdA. Die was lid van de, ja. van de Partij van de Arbeid. En ik ben eigenlijk nooit echt participerend geweest op die drie jaar na... dat ik um, woordvoerder van Ruud Lubbers was. Dat was van 79 tot 82. Ik was toen al tien jaar... Uh, schrijvend journalist geweest. Ik ben in 1969 ongeveer begonnen. Uh, en uh, ik ben toen van de parlementaire redactie van Trouw, ben ik toen gevraagd om ja. Lubbers uh, te helpen. Dat vond ik een buitenkans om achter de schermen te kijken. Uh, maar toen ik uh, na drie jaar toen Lubbers naar het kabinet ging... Uh, van acht opvolgde... en uh, ik de mogelijkheid had om bij de NOS... dus televisie, journalistiek te gaan leren... heb ik dat meteen met beide handen aangegrepen. En heb mij dus ook van uh, alle politiek volstrekt losgemaakt. Ik uh, ben geen uh, lid van enige politieke partij. Ik stem natuurlijk wel. Ik ben participerend burger. Maar niemand kan een moreel beroep, heeft ooit een moreel beroep op mij kunnen doen... van jij bent er toch één van ons, Gerard. Uh, en dat is heel belangrijk. Uh, je moet het sowieso hè, oppassen met uh, al te veel springen van de voorlichtingskant naar de journalistieke kant. Er zijn uh, die hard journalisten die mij nu nog steeds verwijten dat ik ooit na 30 jaar, 29, precies te zijn, journalistiek uh, een ander vak ben gaan kiezen. Um, dat vind ik um, um, onbegrijpelijk eerlijk gezegd. Want ja. als je nou ja, velen vak... zijn je voorgegaan en opgevolgd. Uh, ook dat ja, maar ja. Um, ik heb het natuurlijk op een redelijk opvallende plek ja. gedaan. Uh, ja. um, omdat ik politiek presentator bij het journaal was. Daarna ben ik directeur-generaal van de Rijksvoerlijksdienst geworden. Waarin je ook in een glazen huis zit ten opzichte van de parlementaire journalistiek. Um, dus ook om die reden ja. um, was het natuurlijk wel heel, uh, heel gevoelig. en uh, Is het mij ook regelmatig voor de voeten geworpen? Ik heb dat altijd verre van. Heb je er gehouden. last van gehad? Nee, helemaal Dat niet. Dat je oude collega's iets verwijten? Nee, in tegendeel. Ik ben, uh, ik ben toen in 1982 ben ik uh, uh, politiek presentator geworden, uh, en in 1987 werd ik hoofdredacteur van het NOS-journaal. Um, met steun van de redactie. Uh, dat betekende dus ook, want het journaal werd in die tijd gezien als een soort van linksbolwerk. Uh, zo werd het door rechts uh, graag beschreven, wat altijd onzin was. Uh, want journalistiek is kritisch, maar is niet per definitie links of rechts. Uh, en uh, ik ben toen, uh, dus hoofdredacteur geworden, dat was voor mij het, uh, het ultieme blijk, dat ik niet als een uh, gezonde door het CDA gezien werd. En dat ben ik ook nooit, uh, nooit geweest. Ik ben overigens in uh, 1999 uh, plaatsvervangend directeur generaal van de Rijksvordigingsdienst eerst geworden. En dat was bij Wim Kok, die mij daar ja. toen uh, voor gevraagd heeft. Die toen premier was. We willen zo wel even weten hoe jij terugkijkt op al die ja. mannen uit ja, ja, ja, ja, ja. die politiek. Maar we willen het eerst ja. hebben over Max Verstappen. Het Mediacircus. Want, Ron Verhouden, je hebt je weer verdiept in hè, een onderwerp ja, uit de media. En je hebt je gericht op Max. Absoluut, ja. ja heel veel mensen zullen vanochtend weer om 7 uur vanochtend uh, voor de tv hebben gezeten. Want Max mocht weer van start hè, in, uh, in Melbourne. Uh, Formule 1 seizoen is weer begonnen. Uh, daarmee ook dus de Max Verstappen gekte. Die lijkt elk jaar groter te worden. En diverse media pikken daar een graantje van mee. Dank hè? Hey, ik heb Vandaag aan tafel de mannen waar u het hele seizoen van hebt kunnen oh. genieten. Allereerst natuurlijk onze vaste analist Robert Doornbost. Daarnaast de man die de Formule 1 in Nederland een stem gaf. Emotie, warmte, inhoud. David oh. je Olof Mol. Ja, ja, ze maar bij jou. Welcome down under for round 1, The Australian Formula 1 Grand Prix. Listen to Grand Prix Radio for the latest updates and news. Straight from the Albert Park Circus. And stick around for the entire Formula 1 season. Grand Prix Radio. Ja, dat is een initiatief van de Formule 1. Commentator Olaf Mol. Daarvoor hoorden we Rob Campus, die op Zigosport de talkshow Formule 1 Café presenteert. Ja, De media profiteren van die Max-gekte. Uh, ook de papierenbladen zijn uh, Max wel dank verschuldigd. Zo zegt Sandoor van S. Hij is uh, autocoureur en autojournalist, schrijft onder andere voor Formule 1 Magazine. Max Verstappen is eigenlijk de redding van zo'n titel geweest. Als je kijkt in de uitgeverij, was het een titel waarvan de uitgever dacht van, nou, wat moeten we hier in de toekomst mee? En nu is het een van de groeibranden. Tegen alle trends in, als je naar de geschreven media kijkt, is de oplage stijgend. En dan heb je het over ja, een groei van bijna 100 Van een 8.000, 9.000 naar een 18.000 in een paar jaar tijd. Ja, dat is gewoon waanzinnig. Ja, en ook het bezoek aan de website en de Formule 1 uh, Facebook-pagina van de Formule 1-magazine is op ontploft tot anderhalf miljoen pageviews per maand. Ze zijn uh, Max dus uh, dankbaar. En tv-zender Zero Sport, uh, die de uitzendrechten van de Formule 1 heeft, is natuurlijk ook heel blij. De kijkcijfers gingen vorig jaar door het dak tot wel anderhalf miljoen kijkers bij sommige races. De zenderbaas is, uh, is Wil Moer, en uh, hij had aanvankelijk zelf ook niet zo door dat Max verstappen op termijn wel eens zo'n held zou kunnen worden. Toen hij zijn eerste race won in Barcelona, uh, het verrangende was dat ik toevallig in de buurt was van het circuit en ik ook kaarten had voor die race, maar dacht van nou ja, dat gaat er toch niet worden de eerste keer. Dus toen ik voor de televisie zat in Catalonië en toen die race zag en hem uiteindelijk won, ja, dat was enerzijds wel een kippenveel moment, maar ook wel een moment waarop ik dacht van dat is nou wel een hele verkeerde keus geweest. Ja, maar nu uh, profiteert de zigosport enorm, maar is het ook niet gevaarlijk dat de hele sport zo afhankelijk is van het succes van maar één jongen? Mocht hij om wat voor reden dan ook stoppen of niet meer meedoen... Ja, dan appt de liefde voor die racesport misschien ook wel weer weg in Nederland. Zoals gebeurde toen zijn vader Jos Verstappen in de jaren negentig minder ging presteren. Nou, Sander van S van Formule 1 Magazine zegt, zegt er dit over. Dat denk ik wel. Ja, dat zal dan weer teruggaan naar die oude vertrouwde basis... van de mensen die het altijd al volgen. De mensen die echt online alle internationale sites bekijken. Zo'n groep liefhebbers zal er altijd blijven. Maar het zal wel weer teruggaan naar die basis. Maar opvallend, Wil Moorer van de Ziggo sport, die denkt er iets anders over. De Formule 1-sport heeft veel aan Max te danken... maar kan inmiddels misschien ook nog wel zonder hem overeind blijven in Nederland. Dus als je nu ziet dat uh, in die races dat Max uitviel... met name die races waar Max in het begin uitviel... dan zie je dat ongeveer 20% van de kijkers wegliep. Dus dat betekent dat 80% blijft zitten en dat is al nog steeds heel veel voor een sport. Maar Sandor van S van Formule 1 Magazine die ziet wel dat het beeld dat men in Nederland van de racesport heeft nu wel vergoed veranderd is. Zijn buurman is opeens bijvoorbeeld geïnteresseerd in zijn werk als autojournalist. En dat geldt ook voor media die nooit iets met de autosport op hadden. Dat is heel erg veranderd. Ik kan me echt, echt herinneren dat Mart Smeets het dan aankondigde van... nou, en dan gaan we nu naar de auto's toe. Dat werd echt een beetje zo min achter een Autosport was toch een beetje vooral milieuvervuilend... en werd niet gezien als een echte sport. Ik sprak laatst ook op campus de, de presentator van Ziggo. Die zei van ja, eindelijk ben ik uit de kast kunnen komen. Hij durfde daar op school en later in, in zijn uh, cabaretkringen waar hij die in zat... durfde er echt niet vooruit te komen dat hij autosportliefhebber was. En uh, ja, je ziet nu dat er overal over gepraat wordt in alle media... van links tot rechts. En van boven tot beneden. Ja, ook de NOS ja, die besteedt dus veel meer aandacht aan die race sporten. Ze hebben er nu ook een mening over. Oud uh, NOS-baas Jan de Jong, die zei een paar jaar geleden nog dat het beter zou zijn als die racebeelden nu gewoon op het open net, dus niet meer bij Ziggo Sport, uh, te zien zouden zijn. Uh, maar dat soort ontwikkelingen volgt uh, Wil Moeren van Ziggo Sport natuurlijk met gemengde gevoelens. ...toen men begon te mopperen van eigenlijk moet het op het open net. Dat vond ik een zwakte bot toen het uh, zes jaar geleden te koop was... ...en niemand het wilde hebben. Hebben wij het voor heel weinig kunnen kopen. ...ja, dan vind ik niet dat je moet piepen van dat het succesvol is. Uh, het hoort eigenlijk ergens anders te zitten. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het item wat ze in het vrijdagavond voetbalprogramma hebben... Uh, ...waarbij ze dan een of andere bekende Nederlander op Zandvoort laten racen... ...ja, dat vind ik zo'n oneigenlijke link leggen met racen in een voetbalprogramma... Daar, ...daar zou ik me voor schamen. Uh, maar dat ze in de normale programmering aandacht besteedt aan het Formule 1 ja, ik wel. Ja, nou, bij uh, Ziggo Sport veel Formule 1 komend seizoen. Elke vrijdag, ook als er niet geraced wordt... er is een talkshow met uh, Rob Campus te zien. Uh, maar ja, gaat die Max Mania dit seizoen... nu het vorige seizoen overstijgen? Nou, Wil Moer denkt dat de records gaan sneuvelen. Even ter vergelijking. Vorig jaar bij de Grand Prix van Australië... S ochtends vroeg op zondagochtend... 475.000 mensen die voor de buis zaten. Uh, nou, Wil, hoeveel uh, dingen hebben, mensen hebben er vandaag gekeken, denk je? Uh, iets onder de 600.000. Nou, we gaan het morgen checken. En uh, nou, Wil heeft trouwens ook een heel betrouwbare glazen bol. Want hij weet ook waar, waar, waar uh, Max Verstappen aan het einde van het Grand Prix-seizoen zal staan. Spoiler alert dus maar. Wil, vertel. Nou, ik denk dat hij uh, vier keer wint. En dat hij uiteindelijk derde wordt in het totale wereldkampioenschap. De ranglijst. Nou, hoeven niet meer te gaan kijken. Wil heeft het al geklapt. Nou, het, het is bekeken, ja. ja. ja. Dankjewel, Ron. En uh, tot volgend uur. Dan uh, gaan we het circus in. Gerard van der Wulp. Uh, uh, Kassie, kijk. Ja, als woordvoerder van, uh, van het CDA, politiek verslaggever NOS... hoofdredacteur NOS Journaal, daarna hoofd uh, RvD. De andere kant, je gaf het al even aan, van het journalistieke spectrum. We beginnen uh, een overzichtje met Den Haag vandaag. Wat gaat de politiek nu doen met het advies van Albeda? Gerard van der Wulp. Ja, en daarover blijft minister Van Dijk voorlopig rijkelijk vaag... Op twee punten is hij wel duidelijk. Hij wil graag weer met die bonden gaan onderhandelen. En de bonden moeten niet denken dat hij nu opeens een grote zak geld beschikbaar heeft. Het is ook geen wonder dat wij onder kritiek staan. Want iedere dag kijken er 5,5 miljoen mensen naar ons. En maak het maar eens naar de zin. We proberen dat overigens wel te doen met zoveel mogelijk behoud van onze journalistieke opvattingen, journalistieke vrijheid en van daaruit proberen wij een uh, belangrijk overzicht te geven van wat er in de wereld en in Nederland gebeurt. Dan heb ik het over de man die naast mij zit, Gerard van der Wulp. Hij was negen jaar de baas van het journaal, maar hij stopt ermee aan het eind van deze maand om correspondent in Amerika te worden. Ik ben altijd journalist geweest en ik heb het, het allerleukst gevonden om vooraan in de frontlijn te staan en berichten te doen over wat er gebeurt. En toen moest ik ineens een, hele, een heel ander vak gaan leren. Ik moest mensen gaan managen, ik moest met heel veel miljoenen geld omgaan. Is en ik denk ook dat dat behoorlijk gelukt is, want het journaal is er niet zo slecht af op dit moment, vind ik. De koningin krijgt ook een nieuwe woordvoerder... in de persoon van Gerard van der Wulp. Rond de jaarwisseling volgt hij Eve Brouwers op... als directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst de telefoonnummer van Gerard van der Wulp. Bellen ja, dus ja, ik... hem eens op, ja. Hij hangt aan de telefoon meneer van der Wulp. Wij wilden graag de reactie weten van de RVD op het voortijdig uitlekken van de miljoenennota vanmiddag in het RTL, niet zo vanavond. Uh, nou, de officiële reactie is dat het hier om een voor-voor-voorversie gaat. Geen sprake van het breken van embargo, okay, maar zij in nieuwsgierigheid. zullen wij een wetje maken dat er heel weinig verschil is tussen wat Frits Wester heeft en wat dinsdag gepresenteerd wordt? Dat zien we dan dinsdag wel. Maar durft u die weddenschap aan te gaan voor een goede fles wijn? Welke wijn? Uh, <laughs> ja. Nou, ja. Een hele mooie wijn. En hoe is het afgelopen, Gerrit van der Wilt, met die wijn? Heb je ooit wat gekregen? Oh, oh vast. Ik denk vast dat ik, uh, dat ik wijn gekregen heb. Want ik zal wel gelijk gekregen hebben. Oh, dat weet je niet eens meer? Nee, nee dit was 1994, denk ik. Ja, ja het was in ieder geval geen big thing. Nee. nee. Want oh, je nee, zegt... sorry, dit was natuurlijk wel uh, 2002 of zo, daaromtrend. Uh, uh, vergis me even. 94 1994 was ik nog hoofdredacteur, in 2002 was ik uh, DG. Ja, precies. Ja. Dus het was natuurlijk vervelend. Desalniettemin we, weet het niet meer. Nee, je weet het niet meer. Nee. Nee. Um, want je zegt, hè, in deze compilatie komen een heleboel functies van jou voorbij. Ehm ja. um, Net noemde je Lubbers en Kok, waar jij uiteindelijk ook mee te maken had. Uh, Lubbers, omdat je zijn woordvoerder was een tijd, is natuurlijk onlangs uh, gestorven. Uh, uh, leer je ook van dat soort mensen in je functie? Enorm. Uh, toen ik uh, woordvoerder voor Lubbers werd, was ik 29 jaar oud, denk ik. Ik had bij wijze van spreken mijn korte broek nog aan. Ja. Uh, en ik uh, kon ineens 24 uur per dag meedraaien met iemand die en de politiek en het management helemaal in zijn vingers had. En ik heb in die, die drie jaar dus enorm veel van Ruud Lubbers geleerd. En weet je iets concreets wat, wat hij. Met heeft name het, uh, het, het, uh, qua managementaspect aspect, het clean desk. Uh, hij had uh, het uitgangspunt van als ik aan het eind van de dag klaar ben, dan moet ook alles weg zijn. Uh, en dat is een heel goed uitgangspunt. En Kok, was hij net zo? Of had hij een bureau vol dossiers? Nee, dat was, oh, was zeker geen rommelkond, zullen we maar zeggen. <laughs> uh, maar die, uh, die was wat, uh, die was politieker. Uh, die uh, delegeerde ook meer aan andere ministers. Uh, Lubbers was de man van meedenken. Hè? Mag ik, zal ik eens even met je meedenken? Ja. Dat betekende dan dat hij ging uh, voorschrijven hoe het uh, zo ongeveer moest. Dan gaf hij, als hij beleefd was, gaf hij nog zes varianten. Waar hij dan uiteindelijk toch, hij zelf weer een uitkoos. Um, en bij Kok was dat uh, die, liet het, uh, die liet het politieke werk ook vaak nog uh, zijn gang gaan, tot op het moment uh, dat het niet langer kon of net iets daarvoor en dan greep hij in en uh uh, ja, ook op die manier kan je het, kan je het ook doen. Ja, en zijn het ook aardige mensen, waar, uh, Zijn ze aardig voor je? Uh, zeker. Ja, nou ja, hoe gaat, van, hoe gaat dat ja. in de werkrelatie? Ja, dat er, uh, nee, goed, je, je uh, moet goed. met elkaar werken, dus dat, dat, dat is nou eenmaal zo. Maar ja, zijn nou, kijk, dat toegankelijk? Hangt, dat hangt erg samen met, met de kwaliteit van het werk... dat aan beide kanten geleverd wordt natuurlijk. En de ja. waardering die daarvoor is. Um, en en je ik je heb je? nooit het gevoel gehad dat er, uh, uh, dat er een probleem was... met de kwaliteit van wat ik leverde. Dat klinkt uh, pedant en nog Um, ja, maar desalniettemin, Als je niet goed functioneert, moet je zeker op dat soort gevoelige plekken ook meteen wegwezen. En je komt en je bij. Oh sorry. Ja, nou ik voel me af nog even de koning in, want je komt ook bij de koning in over de vloer. Jazeker. Ja, en hoe is ja. dat? Ja. Hoe, hoe gaan? Uh, uh, nou ja, Interessant. Uh, uh, een, ja, dat begrijp ik. Nuttig, nuttig, ja, je belt zelf, aan, je belt uh, aan bij Paleis Noord Einde en dan zegt mij moet even: ja. uh, Hoe gaat zoiets? Nou, uh, Geef eens wat opening. Ja, daar ga ik dus heel weinig over dat zeggen. Weet dat weten we allemaal. Vroeger we dat het geheim van Soestdijk. Um, maar het is algemeen bekend dat er bijvoorbeeld op maandagochtend altijd een, ja. dat heet dan de secretarievergadering is. Waar het, het staatshoofd praat met een, aantal, uh, een beperkt aantal mensen die uh, um, ja, uh, het koningschap ondersteunen. Uh, en daar is de DG Rijksvoorligingsdienst ja. of dienstplaatsvervanger is er daar ook een van. En blijft en... het altijd u? Jazeker, ja. ja. ja. Niet met minister-presidenten, wel met uh, gekroonde hoofden, zal ik maar zeggen. Is dat over en weer het uh, tussen de minister-president en staatshoofd? Oh, dat weet ik niet. Oh. Ik had het over mezelf. Ja. Oh, over jezelf. Nee, ik dacht even bij Lucas en de koningin. Misschien stonden nee, die op heel uh, vertrouwelijke voet. Daar ben ik, daar ben ik nee. nooit bij maar geweest. Maar was dat altijd toch een beetje spannend om, om Beatrix uh, om daarmee uh, om de tafel te zitten? Nee, dat is uh, functioneel. En ook daar uh, word je geacht gewoon uh, kwaliteit te ja. leveren. Ja. En daar word je ook op beoordeeld. Dan zeg je dan maar eens: dat moeten we niet doen op, op een of ander uh, onderwerp. Dat moet je dus ja. zeker, ja. moet je. Kijk, als je alleen maar ja-knikker bent, ben je nee, geen goede. Je hoeft er niet veel aan natuurlijk. Je moet altijd positieve, positieve ja. opbouwende, uh, maar af en toe ook kritiek kunnen leveren. Anders kan je niet functioneren. Want je hebt, een, he, dat is natuurlijk duidelijk geworden dat je allerlei verschillende dingen hebt gedaan. Uh, is er een van die functies die zeker zijn het beste bij jou pasten in al die jaren? Nee. Nee? nee, allemaal eigenlijk wel. Ja, het, is, het is ook erg opvolgend. Hè. Ik heb 45 jaar, ik werk nog steeds overigens, ik ben wel met pensioen. Maar ik doe nog steeds. Um, ik heb mijn eigen bedrijf. Ja, adviezen geef je. Ik geef adviezen en ik doe interim management. Ik ja. kom nu net terug uit Curaçao, waar ik een half jaar geweest ben. Um, en ik ben daar begonnen direct na de orkaan op Sint Maarten. Op verzoek van Binnenlandse Zaken, om daar de hulpverlening aan Sint Maarten vanaf Curaçao... Te coördineren, daar een team op te bouwen. Dat uh, vliegtuigen ging charteren, dat boten ging charteren. Dat uh, water en voeding uh, ging kopen en zo snel mogelijk die kant uit ja. En dat en, doe en, je nu uh, met alle bagage die je al die jaren hebt ja, bij heb elkaar gehad. De laatste drie jaar van mijn, van mijn, voor mijn pensioen ben ik vertegenwoordiger van Nederland op de Caribische eilanden geweest. Dat is een ambassadeursfunctie, zeg maar, maar dan voor binnenlandse zaken. Uh, dus ik had mijn contacten daar ja. nog. En dat was ook de reden waarschijnlijk dat ze. De dag na de storm, maar mij vroeg of ik daarheen wilde gaan. Maar blijkbaar heb jij een diplomatie in je. dat jij en een combinatie maakt van goed managen. Ja. maar je ook zo inzoomt op mij. Wat ja. is jouw kracht, denk je? Nou, dat ik journalistiek nog steeds in mijn binnenkant heb zitten. Ja. Dus een gezonde nieuwsgierigheid. Uh, met een positief-kritische inslag. Um, en dat ik uh, van Ruud Lubbers geleerd heb hoe je uh, managed, hoe je people management doet. En hoe je zaken aanstuurt en hoe je dat organiseert. Hoe doe je dat dan, en people management? Toen ik eenmaal 60 was, toen, toen wilde ik uh, nog weer even een nieuw vak leren. En dat was de diplomatie. Ja. En toen ben ik plaatsvervangend ambassadeur in Washington uh, geworden voor buitenlandse zaken. Maar dat people management, uh, wat, wat zegt hij daar dan tegen, tegen jou? Als... Uh, ja. Je, je, je, je, dat, in theorie ben ik altijd heel slecht geweest. Maar in ieder geval, als ik het heel kort samenvat. Is uh, mensen hun werk laten doen. In hun waarde laten. En tegelijkertijd heel goed in de gaten houden. Uh, of, of ze het ook echt doen. Uh, en niet erop vertrouwen dat het gebeurt. Want dan is het te laat uh, als het niet is gebeurd. Dus het betekent ook enerzijds ruimte geven. Anderzijds. Uh, controlefreak zijn een beetje. En dat is mij uh, in diverse functies ook wel eens verweten. Dat, dat je ik, een te uh, grote controlefreak bent? Dat ik net iets te veel uh, van alles wil weten. Ja, maar ik vind het zelf erg mee. <lacht> uh, heb je er last van gehad dat je als zij-instromer op de ambassade kwam? Want Buitenlandse Zaken staat bekend als een soort van gesloten bolwerk... Ja. waarbij diplomaten via diplomatenklasje op de mooie plekken uh, treden. Ik, uh, ik heb daar geen last van gehad. Het heeft wel twee keer de voorpagina van de NRC en de Volksrand gehaald uh, toen. Uh, omdat er... Uh, Vanuit de vakbond van buitenlandse zaken kritiek op was. Want uh, tweede man in Washington, dat is, uh, dat is geen geringe functie nee. uh, om te beginnen. Vervolgens is het ook de functie waar al die mensen die al heel lang op buitenlandse zaken zitten, allemaal naar uit zitten te kijken. Want dat ja. is een van de aantrekkelijke posten. Hoe wil jij het dan worden? Omdat ik uh, als directeur-generaal van de Rijksvoorligingsdienst, zowel met uh, het staatshoofd als met de minister-president, Heel veel in het buitenland geweest ben, heel veel op ambassades geweest ben. Uh, ook in Europa heel veel heb samen moeten werken met, met buitenlandse zaken. In 2005 was Nederland voorzitter van de EU. Uh, dat was een, een, een, een, een samenwerking tussen algemene zaken, mijn departement, en buitenlandse zaken. Mm. En uh, ik was dus, ja, je bent, als je DGRVD bent. dan ben je eigenlijk ook een half onderdeel van het buitenlandse ja, zakencircuit. Okay. Wij vragen altijd onze gasten Geert van der Wulp naar een historisch mediafragment. wat ja. indruk maakte. Uh, en jij koos voor Gijs van der Wiel. Hij was uh, voormalig hoofd persdienst van de RVD. Uh, tussen 68 en 83. En in zijn tijd werd onze huidige koning Willem-Alexander geboren. We gaan terug naar het jaar 67. De, in de dienst deelt mede. Heden, op 27 april 1967. Heeft haar koninklijke hoogheid prinses Beatrix in het academisch ziekenhuis te Utrecht het leven geschonken aan een flinke, welgeschapen zoon. Nou, dat was wat, Gerard. Ja, ik had, oh, ja, ik, ik had overigens vier mensen genoemd. Het was uh, Wim oh. Kok, Ruud Lubbers, ja. Ed van Westerlo. En, en de uh, Gijs onvergetelijke van de Gijs van de Wiel. Want dat was wel een gezicht van de RVD ja. in die jaren. Uh, en die maakt die koninklijke baby eh, bekend, althans, de geboorte van. Ja. Twee jaar later uh, werd ik journalist. Uh, dat was in 1969. Ik denk dat rond 70, 71 uh, ik ook uh, regelmatig op het Binnenhof kwam. En vanaf uh, uh, 73 en 77 heb ik kabinetsformaties ja. als broekie in de journalistiek. Toen midden twintig uh, meegemaakt. En deze gijs van der Wiel, die, uh, die begeleidde die kabinetsformaties. Hè. De DGRVD is ook altijd ja. hoofd van het bureau dat ondersteunt aan de kabinetsformateur of de informateur. En uh, hij deed dat dus ook. En ik, uh, ik keek enorm tegen de man op op de manier waarop hij tijdens dagelijkse briefings, vertrouwelijke briefings, hè, dan kon je niet uitquoten, maar hij, hij nam de journalistiek bij de hand. Op een bijna vaderlijke manier. Man. Hij deed dat werk natuurlijk hoe ook deed hij dat dan? Al sinds de oorlog. Uh, ja, uh, moet je horen, jongens. Dat, uh, dat is al twintig jaar zo. Uh, en dat gaat nou eenmaal altijd zo. Hij maakt komt het heel er, menselijk. Dan komt er ook een, ja, en dan komt er ook een, uh, gewoon een historische les ja. he, van, van <laughs> ja, ja. hoe je. Maar de werd je er actueel wijze van? zijn Dat Werd en, je actueel wijzer van, Gijs van der Wiel? Uh, Informeerde hij ook? Hij behoede ons voor fouten. Oh ja. Ja, ik dus vind dat hij dat ook goed, goed, goed deed. Ja. Oh ja, hij was een begrip in Den Haag. Ome ja, Gijs zeker. Ook wel. Wilde jij dat en, ook in de en tijd? Toen ik, dat, toen ik hem daar zo zag zitten, toen dacht ik, goh, oh. dat zal ik wel nooit kunnen bereiken. En uh, 30 jaar later was het uh, toch ja. nog zo. En heb je toen 30 jaar later ook daaraan teruggedacht dat je ooit zeker. dacht, ja. want wat was dat dan voor moment? Dat je uiteindelijk ja, het dacht, voor elkaar had gelegen. Nou nu word ik grijs, dacht ik. Hè? Ja, nu word ik grijs. Ja, leefde grijs toen nog. Ja, ja. Wat heeft hij ja. nog van zich laten horen toen, toen ja, jij op zijn stoel kwam te zitten? Want dat vond hij ja. natuurlijk ja. ja. geweldig. Ja. ja, ik ja. weet niet of hij dat geweldig vond. Nou, ja. ik, ik wel in ieder geval. Ja, ja want je hebt wel ja. gezegd toen, jeetje joh, ik heb ja. jou ooit gezien... Ja. Ja, want uh, he, de, de hoofd van de RVD maakt natuurlijk grote dingen bekend in, in uh, periodes ja. in jouw tijd. Ik geloof dat toen Eve Brouwers nog hoofd was, maar toen was natuurlijk de dood van Pim Fortuyn. En in het Koninklijk Huis gebeurde van alles. Ja, zeker. Ja. En de, de moord op Theo van Gogh, maar met name de, de moord op Pim Fortuyn, die hakte natuurlijk enorm in. Uh, dat was die, die avond een week voor de verkiezingen, uh, ja. voor de landelijke verkiezingen, ja. dat hij de, de leider van een van de grootste kanshebbers uh, vermoord werd. Dat had een enorme impact uh, toen uh, in Den Haag. Op jou persoonlijk ook? Nou, ik heb die avond heb ik alleen maar heel, heel, heel erg hard samen met Wim Kok gewerkt. Om uh, ten eerste uit te vogelen. Wat gaan we nu doen? Hè? En daar was een vraag die er meteen bij was. Wat moeten we met de verkiezingen? Gaan die wel of niet door? Ja. Maar wat moeten we met de nabestaanden van PIM, zal ik maar zeggen. Wat moeten we met de, de, de LPF-fractie die er toen uh, uh, ook in, uh, ja, helemaal in complete verwarring was... We hebben toen eh, eh, om tien uur s'avonds, herinner ik me, de ministerraad bij elkaar geroepen. We hebben die avond hebben we lang geprobeerd om met de mensen van de LPF contact te krijgen. Eh, dat lukte pas rond negenen. Eh, de moord eh, vond plaats rond half zeven. Eh, rond half acht werd duidelijk dat hij overleden was. Eh, dus anderhalf uur. Maar rond negenen lukte ja. het om Mat Herben toen aan de lijn te krijgen. Dat was een woordvoerder, een voorlichter. Maar tevens kandidaat, Kamerlid. En ik herinner me nog wel dat ik... ik had eindelijk Mart aan de lijn... om Van Kok door te geven. Waarop Kok aanvankelijk nog zei... maar dat is toch een voorlichter. Toen zei ik... nee Wim, dit is nu waarschijnlijk... een van de nieuwe leiders van die partij. En we hebben toen ook Martin Fortuin, de broer van Pim Fortuyn... ...te pakken kunnen krijgen. En we hebben toen afgesproken dat we de volgende ochtend om tien uur... ...op het Katshuis met een delegatie van het kabinet... ...en een delegatie van ja. de LPF... ...bij elkaar zouden komen. En in die bijeenkomst is toen afgesproken... ...want eigenlijk stond voor het kabinet wel vast... ...als de LPF geen verkiezingen wil... ...uitstel van de verkiezingen wil... ...dan kunnen wij het niet wel doorzetten... Nee. En ook niet andersom, als ze het wel willen, kunnen wij niet zeggen... nee, we doen het niet. Dus is toen afgesproken, wat, we gaan proberen met de LPF die ochtend tot overeenstemming te komen. En toen is besloten inderdaad de verkiezingen door te laten ja. gaan. Want het was natuurlijk een, een bizarre periode... maar voor ja. zo'n functie ook ontzettend interessant, denk ik. Jazeker, ja. R op dat soort momenten uh, moet je enorm het uh, snel uh, ja. acteren. En, en het hoofd cool, koel cool houden. En daar was je ja. toen in staat. Jazeker. En daarom dus ja. ook geschikt voor zo'n functie dan, denk ik. wel. Nou ja, nou ja je, uh, <laughs> je, je bent een man die ook heel erg formeel kan doen, natuurlijk. Ja, toch? Ja, je zegt het. Nee, weet ik, je, ik, uh, keurig... ik vind mezelf ontzettend informeel. Nee, nee maar in zo'n functie uh, moet je ook uh, keurig strak in het pak... met stopdas ja. en, en, en een zekere uitstraling ja. hebben. Uh, mensen met u aanspreken, waardoor je ook een soort afstand schept. Weet je, uh, en soms ook weer niet. En natuurlijk kom je ook dichterbij, want ja. dan zit je waarschijnlijk in nieuw sport. Veel. Veel, ja. ja. Was Balkenende ook een, een, een prettige premier om mee te werken? Jazeker, ja. Ja, maar heel anders. Uh, want Kok en Lubbers waren ervaren ja. uh, politici. En Balkenende die, uh, had weliswaar vier jaar in de Kamer gezeten. Hè. Die was in 1998 ja. Kamerlid geworden. Uh, 2002 werd hij uh, uh, ineens lijsttrekker en premier. Ja. Um, maar had heel weinig politieke ervaring. Had ook heel weinig bühne Ja, wel leuk en, voor, voor jou en dat, juist in jouw dus functie. Dat was een hele andere verhouding ja. in het begin. Um, maar die is ook enorm in zijn, uh, in zijn vak gegroeid natuurlijk. Ja. Uh, Jij hebt een heleboel geheimen waarschijnlijk, ja. hè? Die je met niemand ja. hebt mogen delen. Nee. En die heb ik allemaal niet opgeschreven. Echt niet, niet een dagboekje bijgehouden. Nee. Niet aan Xander verteld aan de eettafel. Niemand? niemand. Met niemand gedeeld? Nou, mijn vrouw genoten misschien. weten anders. Oh, die jou. mag. Ja. Dat, dat mocht ook. Al. Hoor je nog wat van de koningin niet, af en is, toe? Dat wordt voor mij uh, binnen mijn ja. eigen persoonlijke vertrouwelijkheid. Ja. Ja. Hoor je nog wel eens wat van de koningin? Nee. Helemaal. Nou ja, het kon zijn uh, dat... Nee, ik heb, uh, ik heb haar een ja. Curaçao... Oh ja. uh, nog een keer ontvangen. Oude koningin. Uh, In ja. Washington heb ik Willem uh, ja. alexander en Maxima oh ja. natuurlijk ontvangen. Maar houden we houden mee op, Gerard, voor dit uur. Jorien Tamors uh, gaat op jouw stoel zitten oud uh, schaatsen. Gerard van der Wulp, leuk dat je er was. Dank je. Dag. De perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1. Kwesties. Kwesties. Kwesties. Kwesties. Kwesties. In Rotterdam-Zuid is er een diepe kloof tussen hoog- en laag opgeleiden.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 Op 16 april, trompetist Avashai Cohen en zijn Dream Team: het Avashai Cohen Quartet. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl.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 Huishoudelektronica, witgoed, klus- en tuingereedschap, hardware, laptops en speelgoed. Je bestelt het allemaal voordelig en snel op alternate.nl. Daten zonder Facebook-koppeling, imaging, e dating, hoger opgeleide. Zet uw privacy op 1. 10% korting op alle Wolfcart en tuingereedschap nu bij alternate.nl.